een Klomp met het NOS-journaal. De democratische presidentskandidaat Kamala Harris... heeft in haar eerste grote speech economische plannen gepresenteerd. Ze wil belastingen verlagen voor gezinnen en Amerikanen met lage middeninkomens. En ook belooft ze de hoge prijzen van eten in de supermarkt aan te pakken. En ze wil de zorgkosten verder omlaag brengen. En Harris kwam ook met ideeën om het voor starters op de woningmarkt... makkelijker te maken om een huis te kopen. De politie heeft een man opgepakt die werd gezocht voor het belagen van vrouwen in Utrecht. Hij werd gevonden in Maastricht. De politie publiceerde donderdag een foto van hem. De afgelopen tijd zou hij twee vrouwen s'nachts van hun fiets hebben getrokken bij een viaduct in Utrecht. De verdachte was eerder veroordeeld voor een zedenmisdrijf. De auto waarin hij reed werd gevonden in Roermond. De man zelf is opgepakt in de buurt van het treinstation in Maastricht.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 Het weer. Vanochtend in het zuidoosten nog wat regen. Verder blijft het vrijwel overal droog. Er is veel zon en het wordt 23 tot 25 graden. En ook morgen overal droog en een mix van wolken en zon. En opnieuw zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat nog in de file rond Utrecht. Door de werkzaamheden aan de A2, die is dicht richting Den Bosch.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 Met nu, Tobak leeft. Toebak leeft. Toebak leeft. leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Ja, al files richting Zandvoort. Wat wordt het ook een mooie dag, ik kan me voorstellen. Het is tweede keer dat we het radio programma. Straks hebben we het over andere, andere dit. Time, to, ja, daar hebben we het over natuurlijk. Het en wat gebeurde daar, ongeveer onder andere? Maybe we can start Ja, zeker. Dat hadden we afgelopen week ook. Werkte dat? En wat er ook meer uh, wat gebeurde in, uh, op 17 uh, augustus, onder andere dit, hè? But this is no ordinary disc. Just 12 centimeters in diameter. Ja, wat voor disc was dat? En onder andere hebben we het over dit. Ja, van welke film is dat ook alweer? Dat hoor je straks. So, you know, there's a hole in the atmosphere and that's where you go. No more dark times left vrolijke muziek van, ja, de Hoesiers. Serious Worried About Ray was de grote plaat van een aantal jaren geleden. Of in 10 tien jaar geleden of zo. En dit is de nieuwe plaat, Hello Sunshine. Werkt altijd goed, wordt altijd gedraaid op de radio. Want het is vrolijk en dan lijkt wel na de regen toch aan één keer zon te, schijn, te verschijnen. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? 1983, uh, Flabiola ziekenhuis in België wordt een zesling geboren... De Blanken, Blankenberge uh, zesling. En ik heb daarover uh, proberen wat dingen over te lezen. Vijf jongens en één meisje. Ze had een vrucht, uh, vruchtbaarheidsbehandeling gekregen, deze, deze moeder. En uiteindelijk is daar een, geen één eigen zesling uit vandaag gekomen. Maar wel, uh, wel een, een zesling. En uiteindelijk uh, is daar weinig over te vinden. Mm. En een journalist heeft tien jaar later... Nee, zelfs nog langer... 2004 heeft hij nog gezocht naar in informatie. Hij heeft de vader ook aan de telefoon gehad. Wilde nog steeds niks zeggen. Ik weet wel dat twee van deze uh, kinderen. Uh, sporters zijn geworden. Oké. Oh, kijk. Dat is oh. wel. Ja, dus dat is wel mooi. Om, nou, ze wilden om te zien. altijd die andere ah. pakken. Dus daar krijgt ze snelheid natuurlijk. Ja. Die andere ze, pakken? Nou, als ze zijn met z'n 60. Dus, uh, oh, vechten voor de prijs. Ook, voor het, het eten dingen. en zo, ja. voor de borst. Ja. Nou, echt... Overigens, weet je. Is ja? dat het hoogste aantal kinderen. Die dat ooit geboren is. is een. Uh, Oh, het is een negeling. Zeg ik dat goed? Ja. Een negeling, hè? Ja, maar die heeft het niet over. Want ze hebben het niet allemaal Ja, dan telt het niet. dat telt het niet. Dan blijven dus de zes over uitbellen. Ja, dat ja. lijkt me ook wel echt zo'n uh, vreselijke tantaluskwelling. Dat je dan heb je zoveel kinderen in je, in je buik. Ja. En dat ze zeggen van ja, je moet er echt een paar uitschakelen. Nee. Want uh, anders er ko komt er geen één uh, leeftijd in de wereld. Ja, ze is ook aan aansluiten bij de PVV volgens mij. Dat is dat toch afschuwelijk? Ja. Dat is... Ja, je bedoelt, dat, dat, dat misschien dat punt... Ja, ik heb er nooit wat over gehoord dat dat gebeurt. Nou ja, wordt mij wordt straks ga... wel aangeraden, maar ze doen dat nooit, je vrouwen. Nee, dat lijkt me ook dat je denkt, van, nou haal ja, het dan maar ook, eerder. Er komen toch een aantal die hebben een hele slechte levenskans omdat ze zo slecht zijn. Nou ja ik, ja, ik heb momenteel begeleid ik een meisje op, op mijn groep. En die is een, uh, een, of dus een meisje van een drieling. Ja. En die kwam als laatste eruit. Ja, die is wel echt zwaar gehandicapt. En die klopt. andere twee zijn wel goed. Die zijn wel goed, Jeetje. Klopt, ja. Nou dat ja, ja, ik goed. weet niet of dat zielig is, maar het, <coughs> op zelf, uh, het is wel... Ja, dat kan gebeuren is een beetje zielig. Ja, vertel. In uh, 1668 was er een zware aardbeving. Beving, met een magnitude van 7,8 tot 8. In noord uh, Anatolië En dat was dus eigenlijk in Turkije. En toen vielen naar schatting 8.000 doden. Maar niet eens zo lang geleden. Was er weer een zware aardbeving. In Turkse Izmit. In uh, Koaceli. En daar vielen naar een schatting meer dan 17.000 doden. 17. Wow. Maar we hebben pas geleden toch ook weer zo'n aardbeving gehad. Dus het zit waarschijnlijk ja, echt net uh, op een... Uh, Aardkloven uit Aardkorst. Nee, nee, ja, een breuk of zo. Of zo. Ja, ze hebben er speciale namen een voor dat. Ja. Goed. Ja, hé hey jongens, in 1982 was het de productie van de eerste compact disc de wereld. Ja, luister. But this is no ordinary disc. Just 12 centimeters in diameter. The music is recorded onto it digitally, and there's no needle being dragged through a groove. That information is being read by a laser light. Ja, yeah, no needle in the groove. Put a needle in the groove. Maar uh, het was dus een uh, laser en die laser is ooit bedacht in 1958. Mm -hmm. En dat was bedacht door Arthur Shallow en Charles Towels. En die hebben ooit die laser bedacht en veel later is David Paul Gregg. Dus in 1961 is hij mij aan de hal gegaan en die heeft er een octrooi erop aangevraagd. En toen uiteindelijk was er al een, een leesbare videoplaat. Nou nee, ja goed, mm. het duurde nog tien jaar voordat uiteindelijk de videorecord tevoorschijn kwam. Dus hij was heel vroeg met het ontkooi aanvragen. Ja, ja klopt. Want de... De, wat uiteindelijk de. Ja, want destijds was de compact disc niet meteen bedoeld... voor commerciële doeleinden, maar meer als promotiemiddelen... om de industrie en de platenhandel geïnteresseerd te krijgen... voor het nieuwe ja, uh, uh, muziekformaat. Nou, de, de eerste echte cd pop was uh, The Visitors Echt? van uh, ABBA. En de eerste, allereerste Nederlandse cd was uh, destijds de best of van BZN. Echt waar? Ja, ja, ja. Hier staat trouwens dat ze alle 14-wals van Fredrik Chopin. Ja, klopt. Dat was, de, dat was de klassieke uh, uitvoering. Ik weet nog wel dat uiteindelijk 1990, dat was acht jaar later... Hmm. had je de recordable cd. Ja. Dan kon je je eigen cd maken. Ja, leuk, hè? Oh, what the fuck, man. Ja. Dat was echt fantastisch. Een apparaat dat was echt duizend gulden... Ja. Weet je nog, als vroeger En uh, toen kon je eigenlijk je cd samenstellen. Nou, dat was echt... Ik als Dishuki uh, sprong een gat in de lucht. Mm. En nou goed, dat is tegenwoordig is dat vrij normaal. Heb je nog een cd, je, dat is ouderwets. Nee, het is nu weer... Ik heb er op. nog een aantal, hoor. Uh, ja, ik heb zeker. Ik heb nog <coughs> LP's, langspeelplaten. Ja, maar ik, niet, ik ook. Die ook niet aan te slepen zijn, ja, die zijn ook uh, heel duur. En goed. En dan even korter, dan bizar, nou kort, dan dan bizar hè? Dat was dus Phil het onderdeel van Philips. Maar uh, later, in 1982, brachten Sony, Hitachi... ...de cd-spelers uit in Japan. Je zou toch eigenlijk denken dat dat daar eigenlijk is? Dat het daar ontstaan is? Ja. ja, ja nee, het was toch maar waarom gaat... dan heb ik dat? <sielly> Zeker. In 1992 boden de Verenigde Staten een premie van 2 miljoen dollar uit... ...voor informatie die leidde tot de aanhouding van Pablo Escobar. Hmm. <kijf> Uiteindelijk is het al gelukt. Hij is in, uh, het jaar daarna is hij dus op de vlucht neergeschoten. Een dag na zijn verjaardag. Hij is slechts 44 jaar oud geworden... En wat ik ook nog net, net, net even las... dat hij dus uh, zo enorm veel geld verdiende... het was geloof ik zo'n 69 miljoen per dag of zo. Ja, zoiets. Dat Echt was niet op het no toppunt. -top ja. ja, er ja. zijn natuurlijk ook al veel documentaires over gemaakt. Het mag ja. is dat hij eigenlijk opgespoord is door de politie. Want ze, waren elke keer, ze konden me dus afluisteren. Hij belde uh, ja, die dag, een dag na zijn verjaardag... met zijn zoon... En hij bleef net even te lang hangen. Waardoor mm, ze kon traceren dat is waar hij zat. Ja. En het af. is momenteel op internet een interview te lezen over Amor al -Bairo. En die werkte vroeger als begrafenisondernemer. En die heeft uiteindelijk zeg maar, het lichaam van uh, deze uh, Pablo Escobar uh, onder handen genomen... En uh, toen hij zeg maar, het uh, lichaam van Escobar in zijn nou ja, laboratorium had om te restaureren, want dat moest echt wel gebeuren, want er zaten heel veel kogeltjes in zijn lichaam, hmm. uh, is die moeder van uh, Escobar gewoon bij uh, zijn, haar zoon gebleven. En hij vreesde voor zijn leven omdat heel veel mensen eigenlijk hartstikke blij waren met Pablo Escobar. Omdat hij bijvoorbeeld heel veel huizen verzorgde. Heel ja, veel mensen eigenlijk wel. Wijken, heel... he? Ja, dus er uh, dus waren heel veel mensen die ook wel blij met hem waren, ook wel heel veel drugs. Uh, ...benders die we tegen hem waren... ...die wilden nog steeds wraak op hem nemen... ...nog steeds dat lichaam te grazen wilden nemen. Ja, het is, het is echt een... Ja, ik vraag me ook, ook af wat er dan gebeurt met al dat geld... ...want uh, hij had dus zoveel miljoen per dag... ...aan inkomsten, ja. mm. is dan dat dan gelijk weg... Of uh, is er iemand anders die het overgenomen heeft? Weet je dat, dat, uh, ja, het, dat interesseert me wel altijd. Van, ja. uh, hoe, hoe, hoe wordt dat opgelost? Ja, ja, Doe ze daar wat goed mee met dat geld? Ja, het was de decreet ook alweer: de, de kreet ook alweer uh, wil je zilver of wil je lood? Ja, mm. ja. <laughs> met andere woorden, ga je mee? Want hij is ook een tijdje in de politiek actief geweest. Niet zo heel lang, volgens mij een jaartje of zo. En als je niet met eens was, dan kon je lood krijgen. Anders kreeg je zilver. Ja, hij was maar 44 geworden. Hè? Ja, ja, ja. hij heeft wat bereikt in zijn leven. Heel. Eerst grafzerken stelen en uiteindelijk uh, zo opgepakt. Uh, ja. op, Opgeklooterd. Opgeklooterd. He? Goed, wat heb johon, jij nog miljoen... Miljoen Ja, nou als laatste, ik denk uh, dat het alle drie wel heel erg leuk vinden... ...1969, Woodstock. Ja, Dat ja, was toch het motto... Uh, ...three days of peace and music... ...en het werd ge gehouden voor 400.000 mensen... ...op de weide in Battle. Dat is een plaatsje in de buurt van Woodstock. Maar het was eigenlijk de bedoeling... ...het festival te houden in een stadje... ...ongeveer 100 kilometer verwijderd van New York. Maar dat bleek uh, dat het festival in het stadje... ...niet gehouden kon worden... Nou, de inwoners hadden met succes geprotesteerd tegen de Komst Toekomstmuziek van ja. Uiteindelijk werd het concert wereldberoemd. Nou, met de beroemde optredens van onder meer uh, Jimi Hendrix, Joni Mitchell. Ja, The Who, uh, Crosby, Stills Nash, Santana. Ja, precies, Carlos Fontana. Feestje. Ja. Oh, lekker gewoon. Zeker, man. Dit is gewoon echt live vanaf de steeds van Woodstock. Carlos Fontana. En iedereen bleef er rond hangen, de hekken gingen naar beneden. En toen kwam er ook nog regen. Ja. Ja, ja, dat hielp natuurlijk stil. allemaal niet. Ik weet nog, Billy Joel vertelde ooit een interview. En toen werd hij ook gevraagd. Jij, jij kwam toch ook uit de buurt van Wooster. Ja, ik ben er al geweest. En dacht, nou, het was echt een grote, een grote modderpoel. Ik ben ja. snel weggegaan. Dat was ja. niet mijn ding hoor, zei hij. Ja. Dat, dat ga ik ja. niet doen. Nee, ik het mag over deze uh, eigenaar van het stukje land. Uh, Max uh, Yesger, zo heet hij. Die, die uh, had uiteindelijk uh, ja, eigenlijk een slechte oost gehad. Met zijn, uh, met zijn crop. Dus die zegt, well, ja, ik moet toch iets verdienen. Dus uiteindelijk voor 25.000 dollar heeft hij zijn landgoed verhuurd aan ja, deze hippies. Kan je nagaan. En hij hè? werd eigenlijk in het dorp werd hij aangekeken met een nek. Oh. Uh, daar werd uh, geld verdiend aan water aan die hippies. Hij zegt, kom bij mij water halen, is gratis, kom maar. En toen gaan ze in het dorp, zeiden ze weer van, nee die uh, Max, uh, daar moet je geen melk meer halen. Die gast moet oh. allemaal gedist worden. Nou, uiteindelijk is hij na een paar jaar ook vertrokken, want ja, hij kreeg allerlei uh, schulden op zijn nek... omdat hij natuurlijk ook heel veel mensen, ja, tot last is geweest... omdat heel veel mensen over andere mans land naar die woedstok ja, ja, heen gingen. Dus dat en dat een... zijn gelijk miljoenen schadevergoedingen hmm. hier en daar natuurlijk. En Max, uh, op deze dag, dus in 1979, deed hij een toespraak en voor dus nee, 460.000 mensen. Het belangrijkste wat je wereld is dat een a half a miljoen kinderen... And I call you kids because I have children that are older than you are. A half a million young people can get together and have three days of fun and music. And I have nothing but fun and music. And I god bless for it! Yes. Ja, Krijg je dat wel. Beetje in de kippen van het moment van Max die dan uh, Hij is niet zo oud geworden, hij is 52 mm. geworden. Ja, ja. Bijzonder is wel eens dat, je, dat er een uh, film over gemaakt is. Hè, over woed, uh. Daarvoor is het zo groot ja. geworden. Want er is eerder een eerdere concert geweest. En dat is niet zo groot geworden. Dat was Miami Pop Festival in 68. En je had nog meer. Je hebt nog zo'n andere festival ook in 68 gehad. Ja. Ik ben de naam even vergeten. Maar goed, uiteindelijk is dit heel groot geworden. En degene die er niet bij was en later er zo van baalde, is Jodie Mitchell. Ja, ze zingt dat ze erbij was, maar ze was er helemaal niet bij. Want de oh, oh. manager zei: Nee, het is beter als je een televisieoptreden doet. Ja, dat is echt jammer voor Jodie Mitchell. Hmm. Goed, nou, dat is over de geschiedenis. Ja, straks nog vast nog wel een verloren bericht. Eerst maar even hier muziek van Nestor. En ze zijn echt een Nestor in de muziekwereld. Ze maken al heel met mu jaren muziek. Caroline. Ja, Lange, haar doet je altijd niet de goede. blijk wel. Ik schat deze band in dat ze al jaren bezig zijn. Komt misschien ook door de naam. Maar ze debuteert in 2021. Kom uit Zweden vandaan. Gast, Lees wat meer over muzikanten. Dan weet je het ook. Ze komen dus uit Zweden vandaan. Debuteert in 2021 met Kids in a Ghost Town. En dit is Caroline. En ze maken normaal altijd wel wat stevige muziek. was een beetje op zoek naar wat stevige muziek van deze Nestor. Kijk, kijken. Dat ja, is een beetje hetzelfde, hè? Goed, geïnspireerd op de jaren 80, dat is wel duidelijk. Deze Nestro-band dus. Goed, jij gaat er meer vandoor, want ik vind het wel grappig, dit soort. Goed, het is uh, tijd voor de verjaardagen. We kijken even. Hoi, ik ben weer jaren. Uh, zeker, wie kijkt er? Wie is de jarig? Nou, wie mag ik geven? Ja, vandaag is de Amerikaanse acteur en regisseur Sean Penn jarig. Hij wordt vandaag 64 jaar. Ja. Hij uh, won in 2004 een Oscar voor zijn hoofdrol in Mystic River. Goeie film. Ja, ja, Ja, ja, ja. De tweede Oscar woon hij in 2009 voor zijn rol als homo-activist uh, Harvey Milk. En uh, hij trouwde in uh, 1985 met uh, Madonna. Madonna. En toevallig was Madonna gisterenjarig. 66. Oké. Okay. Oké. Okay. De dag na haar verjaardag. Ja, ja vandaag is ook de verjaardag van uh, Mae West. Zij is uit uh, 1893. Ze is in 80, in 80 al overleden vorig jaar, uh, vorige eeuw. Maar ze schreef al haar teksten zelf. Ze was de actrice, toneelschrijfster en seksimbal. Maar ze heeft die one-liners. Heb je die ene one-liner uh, nee, gesproken? Hè? Nee. Die is van, uh, sowieso van... Come up and see me sometime. And, is that a gun in your pocket? Or are you just happy to see me? Oh, ja, die. Ze werd echt een, een enorme ster. En ze trad ook op. Maar uh, ze, ze had, Gary Grant had ze op een gegeven moment. Die speelde met haar mee. En die was nog van slagen onbekend. Maar omdat hij met haar was, werd hij daardoor een wereldster. Okay. En, nog een, oh, bijzonder. en nog een pittig detail ook. Want ze hadden tijdens de Tweede Wereldoorlog... Hadden de geallieerde soldaten hadden opblaasbare reddingsvesten. En die noemden ze een Mae West. Waarschijnlijk was het vest deed denken aan haar grote boezem. Oh. Ja, <laughs> in sommige voorstellingen van haar werden ook verboden. Omdat het ja. vrij uh, ja, heftig was. Het ging over seks. Ja, die puriteinse Amerikanen, ja. die hadden ze. Nou, dat kan allemaal niet hoor, Gad, verdari. En het werd steeds losser. Ja. En uh, in de jaren. honderd ja, jaar geleden was het eigenlijk een stuk, een stuk losser, bleek dus dan Ja, maar ze dat... stopte met films omdat, uh, omdat ze dat niet meer wilden. Maar ze bleef wel optreden heel lang. Ja, ze heeft, in uh, theater en zo. Leuk ze heeft hoor. de uh, banen, zo heeft echt. Uh, uh, barriers doorbroken, noem je dat ook weer? Uh? Ja, ja. Ja, ja, precies. ja. Mark Veld, ook wel bekend aan Die Throat, zou is, ja, is jaren zijn geweest. Die Throat, die pornofilm. Nee, joh, gek. Godverdamme, daar gaan we het niet over hebben. Mark Veld was een gast die bij de FBI en CIA werkte. En die heeft eigenlijk stiekem uh, alle informatie doorge, uh, doorgegeven... Aan, uh, aan Woodward en Carl Bernstein van Watergate-schandaal. Oh. En deze uh, deep throat over Mark Veldman... Die heeft eigenlijk altijd ontkend... maar vlak voordat hij doodging toen was hij 92... nee, 95, toen heeft hij bekend... oké, okay, oké, okay, sorry, ik was de bekende... ik was de klokkenluider die heel veel informatie door heeft gespeeld... waardoor de hele Watergate-schandaal uh, tevoorschijn kwam. En dat ging natuurlijk over het feit dat ze allerlei... microfoons hadden afgeluisterd bij de tegenpartij... en dat uh, de Richard Nixon zeg maar, dat allemaal kon gebruiken om uiteindelijk toch weer te winnen in 1974. Maar in 1974 nam je uiteindelijk ook afscheid natuurlijk, hè. Was dat na Watergate dat hij weer herkozen werd? Of hij werd dat na nee. Watergate toch ontslagen? Nee, ja, hij werd uiteindelijk of, gekozen. Maar toen kwam het tevoorschijn wat hij had gedaan om te winnen. En toen uiteindelijk uh, oh, moest toen hij, hij aftreden. Uh, ja, en ik heb nog een tijdje zitten kijken naar die toespraak van uh, Nixon. Ja, mannen, indekken, indekken en vertellen. En al, te, al die, die tapes die zijn opgenomen van die afgeluisterpraktijk. Van die moest ja. allemaal doorgespoed doorgespit worden en zei van nee, dan komt de waarheid wel boven water. Ja, bla, bla, bla. En uiteindelijk was je gewoon de lul. Oh. Je gast wees, was dan gewoon eerlijker, eerder. Het is toch nou, gewoon, dan ja. gaan we een leuke andere baan nee, goed, nemen. Het is, het is natuurlijk een, een mooi verhaal, dat Waterketen, schandaal hmm. Ja, vertel. Ja, vandaag wordt ook de Amerikaanse zangeres Belinda Carla... al 66 jaar. Zij is oprichter geweest van de groep The Go-Go's. Ja. Dat was die meidenband. Nou, in 1984 viel de band uit en ging zij solo verder. En uh, daar is nou ja, uh, Heaven is the Place on Earth, dat werd een wereldwijde nummer één hit. Maar ik heb altijd gehoord over Belinda Carla. Zij stond vroeger tijdens de go-go's altijd stijf van de kook. Nou, oh? ze, ze had een bepaald soort ziekte. En het is daarom de go-go's. Go oh, dat zou ik kunnen. De <laughs> plaat die ze, hadden, die ze echt een hit hadden, de go-go's, was dit. Best een lekker plaatje. Ja, ik hou ervan. Ja, het ik, herken was ik, eigenlijk het niet, ik herken hem niet. De echt de eerste Amerikaanse band, die, uh, damesband ook, vooral mm -hmm. dames bekend, die alles zelf schreven en alle instrumenten zelf bes, bespeelde. Ook. Oh. En uiteindelijk ja. ging ze solo in de jaren tachtig. En toen had ze, ja, jij noemde het net al, had ze hits van onder andere dit. Ooh, baby, you know Ooh, dit heb ik echt zo vaak gedraaid, ja. dit Zij op de piraat. Het, uh, dit in haar uh, stem. Ja, en ook dit was een hit. Een sukkel in het zand. Lieve Leiden, Oh ja, nog. Lieve Leiden. In Lieve Leiden was ook van haar zeker. En natuurlijk heeft ze ook uiteindelijk in de Playboy gestaan. Ja. Ik heb echt oh. niet gekeken. Nee, ik heb niet gezocht. Echt niet. Oh. Nou ja, misschien toch een beetje. Ja. Ja. Toch een beetje. Okay. Stieker, wat wordt okay. mooie dame. What the fuck, man. Ja, Deze ja, ja, ja. Belinda Carla. wordt 66. Ze was trouwens drummer in de Go-Go's. Oh, oh, leuk. Ja, ja, zei, ja. Ja. Daar is hij uiteindelijk mee gestopt. Hmm. Het toen was een misfits en toen werd de Goco's en toen is ze gestopt. Dus ze gaan zingen. Goed. Wie nog meerjarig? Ja. Willem Duis. Ja. Hij is van 1928. Hij is in 2011 overleden. En uh, hij schreef wel in muziekbladen en werd uiteindelijk vanwege zijn vakkennis uitgenodigd om het optreden van Johnny Ray voor de Avro aan te kondigen. Hm. En zo maakte hij dus in 1959 zijn debuut als televisiepresentator. Nou, er is nog van alles gebeurd en. Uh, hij liet zich altijd, in het begin liet hij zich Willem O. Duis noemen. Ja. Ja, ja, je had ook namelijk ook nog Willem Ruis. En dat was altijd nog een beetje verwarrend, ja. zeg maar. Oh. De talkshow-host van Nederland, Willem Duis met zijn buist. Ja, kijk, heb je de goudvis? Ja. Oh, hij was toen bang voor die slang, weet je dat nog? Jezus, man! Ja, ja, ja. Zijn op die schoenen? De slang allemaal echt... Hij ging allerlei mensen interviewen... en dat deed hij op zijn eigen wijze manier natuurlijk. De talkshow-host van Nederland... Wacht Willem Ik had er een, zijn... ah. een stukje van dat hij interviewt, maar... Maar hij de de nog, uh, heeft de tijd nog een, een hele mooie voorstelling gehad... in De Wereld Draait Door. Dat werd ja. hij helemaal geëerd. Mm, dat was de klinkt. duizendste aflevering ja, ja, ja. van De Wereld Draait ja, ja. Door. Ja, ja. Hij maakte de, duif, de, de duivenste ja, de, Willem ja, Duisens, ja, ja bijzondere vent overleden in 2000 en ja. Hij is ook genoemd in het liedje van uh, Doemar hè? Doris D. Dan wordt er gezongen kan dan niemand ons bevrijden van Willem Duis en van de meiden. Oh, wat leuk. Oh ja, die waren en, heel vaak Henk op de En Van de meiden, ja. ja. als we toch over oude rot in het vak hebben, Coos ja. Postma wordt ja. vandaag 92. Jeetje, Jeetje, dus, wat een heel oude. Dat wordt die 94, nee, 92. Hij verslag slaggever bij De Vara. Dingen van de dag achter het nieuws. Ja, dat was dit, hè? Echt zo'n jaren tachtig uh, synthesizer tunetje. Hij uh, deed ook onder andere klasgenoten. Dat deed hij op een leuke manier. Hij was een van de eerste keer op de televisie te zien... met de Elfstedentocht van 1963. Toen was je vanuit de studio stevend roken te zien. Ja, dan kijken we nu naar het ijs. Wacht, even een sigaretje opsteken. Dat dus ging het allemaal. Dat deed hij vanuit de studio Bussum. En uh, ja, hij heeft allerlei talkshows gehad. toen gaan we gehad. terug naar Amsterdam begin jaren 70. Ja, mooi oud tijd was dat met Koos uh, Postuma. En het maf is, uh, hij heeft ooit uh, geacteerd in het bommenement. En dat ging over het bommenement in Rotterdam. Oh. Hij heeft zijn vader toen verloren bij het bommenement in oh? Rotterdam. Dus dat was wel een uh, emotionele aangelegenheid. Hij heeft momenteel een podcast dat gaat over de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is op z'n wel interessant, deze post. Maar blijft wel inspireren. Hmm. Bijzonder man. Ja. Zeker. Ja. Ja. Okay. Vandaag is ook nog, oh sorry, nee, Don Donnie Wahlberg-jarig. Hij is van ja. 1969, hij was een Amerikaanse zanger en acteur. En hij zat in New Kids on the Block. Oh ja. Dus uh, ja. You Got It, uh, The right Stuff, Step by Step. Nou, misschien ja. gaan we daar een plaatje van draaien als de keuze. Tonight. Nou, Wil ik wel dan een beetje... Je ja, hebt ook Mark ja, dat dat, is. Dat, dat is nee, nee. nee, dat is zijn broer. Dat is zijn broer, hè? Ja. En is, die staat is ook in de... Ja, dat de is een ja, hele populaire. Ja. ja. Die, die, dat is Marky Mark. Van, van Marky Mark. Markie in de fucking buns. buns. Ja, ja. vertel. Mm. Heb je nog een verjaardag? Een verjaardag? Nou, heb ik nog een verjaardag. Ja, er zijn genoeg mensen uh, jarig. Ja. Is en, uh, nou ja... Spak ik hem, op? Ja, doe jij maar. Fritz Frits Wepper zou jarig zijn geweest. Hij overleed... Begin dit jaar. Ja, uh, Webber, wie is dat, die gast? Nou, uh, je kent hem van dit. Oh, Harry, we hebben een wagen zo nodig. Oh, Dirk. Harry, we hebben je wagen nodig. Harry, Ja, Harry Klein, dat ja. was uh, Frits uh, Webber. Die heeft dat heel lang gespeeld. Eerst in Der Commissar had hij een rol. En later in Dirk, dat heeft hij gedaan van 1974 tot 1998. En dat was allemaal dezelfde schrijver. Hem, uh, herbent Herbent. Uh, Rijn Nekker, die schreef voor deze series. Uiteindelijk uh, heeft hij heel veel rollen gespeeld. Maar de bekendste rol de laatste tijd is Himmels Wielen. Dat is een Duitse serie. En hij, werd, uh, hij kreeg een prijs voor als beste acteur. In die serie had hij ook veel meer humor dan hij had toen hij Harry Klein was. Want Harry mm. Klein was heel stug. Ga die wagen maar halen. Ik ga de wagen halen. Voorrijden. Dus da da daar was hij meer een stoer ingetogen man. in deze Himmels Wielen... Uh, was hij een, een burgemeester, die veel meer humor had. En daar was hij ook 82. Een half jaar van tevoren stopte hij met acteren, want toen was hij toch uh, heel ziek okay. en overleed hij. Toevallig hebben wij we vorige week twee afleveringen van Derk zitten kijken. Echt waar? Ja, het was heel goed in elkaar gezet. Hè? Ja, grappig veel. Ik, ik zat je, was toch, je was toch in Duitsland ja. natuurlijk. Het is best wel stoere vent. Ik ja. heb er nooit aan gekeken, die nee, Harry is, Klein. Ja. Ik, zie hem, ik zag gisteren een scène, als is, hij is iemand achtervolgt, en dan heeft hij dat harde dat wappert zo'n beetje achter hem aan. Ik denk, nou, er zou zo'n Kieke, ski-leraar ja. kunnen zijn, weet je. Ja, ja, ja. Bijzonder. En ja, dat laatste hè? zullen we maar doen... voordat we overgaan naar het nieuws van Zandwoord. Ja. Robert de Niro is vandaag 81 ja, jaar geworden. Ja, ja. Nou, ik ben wel fan. Ja, ik ook. Ja. Later volgde, hij volgde onder meer een toneelopleiding. Nou, later werd hij bekend met films... zoals onder meer The Fellas. Ja, en? En uh, nou? Don Vito Corleone. En, si, si, si. En, en, en Casino. Ja, en en? en? en van wie is dit dan? Van waar zit dat van, deze film? Deer the... Hunter. Oh. Oh, Deer dear Hunter. Hij ja, ja, gisteren... was het nog Gehoor. heel jong, was hij toen? Oh man, echt helemaal uitgemergeld zit hij daar in dat kamp? zit uh, City. Uh, dat is natuurlijk uh, Nee, in uh, Vietnam is dat Vietnam-oorlog gespeeld. Ja. Natuurlijk... En uiteindelijk doet hij die Russische roulette. Oh man, dat is echt zo heftige gezin, hè? Ja, ik kan een. Dat <truimert> <truimert> moeten ze dus met een pistool op een slaap schieten met één een... kogel erin. En uiteindelijk speelt hij dat zo leuk dat hij drie kogels erin doet. En uiteindelijk schiet hij dus al die gasten in dat kamp neer. Oh. En dan weet hij ze ontsnappen. Hele bijzondere film eigenlijk. Ah. En Robert De Niro is uh, een grote voorstander van uh, Trump, dacht ik zelf. This is dit iemand die we willen voor president? Ik denk so. What Wat ik about is de direction van dit land. Hij is een punk. Hij is een dog. Hij is een pig. Hij is een con. Een bullshit loudest a mad who doesn't know what he's talking about doesn't do his homework doesn't care thinks he's gaming society doesn't pay his taxes he's an idiot Colin Powell said it best he's a national disaster he's an embarrassment to I gaad nog een tekke door te oh. vloeken oh. ja, en ja, moeten, de de we dat moeten we ja. delen dat ja. wordt I want to share it, uh, the world I I, I he heeft het over ik, ik wil hem in zijn gezicht slaan nou. hij zegt nog niet ik ga neerschieten, want dat zou fout zijn natuurlijk. maar hij gaat echt net langs het randje van wat er kan. Dat is oh. wel weer mooi dat uh, was Robert de Neer Vandaag jarig eh, wordt deze 81 geworden. Ja, 81 ook hè. Was alleen nog vader geworden. <sweird> Meer Dat uh, zijn ze normaal nooit hoor. De Casabians en It Italian Horror. Nou, zo klinkt het niet, maar het is wel lekker een plaatje wat we hier ook kunnen verwachten in de zaterdag. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Toebak leeft nieuws uit Zandvoort. Ja, het Reusrad draait. En het raceves, uh, racefestival is van start gegaan. Het is een mini kermis. En vorige week vrijdag is er al, uh, al af de trap al geweest. en zander van uh, Sander Le Bosch van Zandvoort Beyond. Uh, uh, zegt dat er, dat er heel veel gedoe was met die, uh, die reuzen. Dat we vorige week ook over gehad. Uh, uh, dat is nu eindelijk voor elkaar. Uh, funhouse, kinderachtbaan, Kramen, Knuffels kan je winnen. Schiettent, ballen gooien. Ballen gooien in vuilnisbakken. Oh, dat is mooi. Kunnen we nog vast een beetje oefenen. Dan kan de jeugd een beetje oefenen om in ieder geval vuilnis in de bak te gooien. En uiteindelijk was er vorige week vrijdag tussen 4 uh, en 5. Was er gratis. Uh, kon je de, de, de, hoe noem je dat? De reusrad nemen en de kartbaan voor half geld. Jazeker. Dus dat is mooi. Het is echt een leuke sfeer, momenteel. En uh, nou ja, goed. ja, Het dorp is helemaal versierd. En ook die grote letters die we hebben van I Love Zandvoort. Um, die worden nu ook gespoten. Uh, helemaal in de, de Formule 1-stijl. Dus ook met zo'n geblokte vlag. Oh, dat en, moet nog gebeuren. Want ik, ik gebeuren, zie hier ja. een foto dat het nog wit is. Ja, klopt. Maar dat gaat ook oh, zo direct even langs. Ja, ja. Uh, gisteren is in Zandvoort de jaarlijkse Boskaars Beach clean-up-tour van Stichting de Noordzee afgesloten. Ze hebben dus van 1 tot en met 15 augustus hebben bijna 2000 vrijwilligers in 30 etappes stranden langs uh, de Noordzee uh, opgeruimd. In totaal is dus 5103 kilo zwerfafval opgeruimd. Maar de peuk blijkt toch de grootste strandvervuiler. Er zijn meer dan 70.181 peuken. Ah, ik betaal belasting, dus ik wordt hem opgeruimd. Die, ja, genoeg ja. op een pakje sigaretten. Ja. En uh, moet je dachten wat er daar allemaal weer voor geld binnen is gekomen? Het past gewoon niet in. Als je een sigaret aan het roken bent, dan sta je zo in gedachten. Zo. En dan schiet je hem weg. Want dat hoort helemaal bij de stijl. Ja, je moet, dan moet je zonder filter nemen en gewoon ah. wegschieten. Terwijl hij nog rookt, ja. dan rookt hij gewoon op. Maar de Stichting de die roept op tot meer rookvrije stranden... om peukenafval tegen te gaan. Maar ik, ik denk toch, uh, ja, ze moesten het oplossen. Want je kan niet, op een groot strand kan je iemand niet verbieden om te roken, weet je wel. Ja. Dat vind ik eigenlijk... Uh, maar ze hebben ook wel bijzondere fondsen gedaan. Een pak melk uit Polen... Oh ja. En een wikkel van een chocoladereep uit 1991. Okay. En een kogel van een Amerikaans machinegeweer uit de Tweede Wereldoorlog. Nou, mm. oh, wat grappig. Bijzonder, hè? Dat zijn we, ja, maar goed. Ja, ik hou ja. ervan van dit soort nee, goed. Ja, ik vind, ik, ik, ja, rokers sterker. Want ik bedoel, snap best wel, als je echt aan het roken bent, je hersenen gaan uit. Je denkt nee, helemaal je niet neemt, meer neemt, na. Neem je peukje mee. Stop die mm. in het blikje. als het, het likje neemt ook mee naar huis. Het is een, een soort orgasme. Van. Zeg maar, als je, als je, als je, een soort orgasme. Als je klaar bent gekomen, denk je ook niet meer na. Nou, het is met rook hetzelfde. Goed, ik heb weer genoeg gescheten. Lekker. Ik heb er genoeg er gescheten om die rokers te nou, vertellen. Nou, Wat heb jij ja. voor Zandvoort? te maken? Nou bedoel? ja, ook over, over schoon, uh, Schone straten. Dankzij de Dutch grant Blog. Paul Way uit uh, Haarlem. Origine is hij een Brit. Is bezig met een missie. In 14 ja. dagen tijd gaat hij al rennend alle straten van Zandvoort door werk afval op te ruimen. Nou, met een hoe helm is op. dat? Ja, maar dat is toch gaaf? Met een helm op. Ik vind het gewoon fiets. Nou, tegen het vallen. Ja, ja denk het, dat is ook wel nodig. Want ik denk, als je een tijdje uh, gerend hebt, dat je echt, je, je, je hoofd oploft gewoon van de hitte. En dan gaat hij met de helm op. Dit is toch echt een te besjokken of verwoorden dit. Wat zou je doen? Maar het valt me altijd weer op. In de Randstad hier vind ik het vaak vies. En ja? als je eenmaal de grens over bent met Duitsland, is het vaak schoon. Oké. Okay. Ja, moet je maar eens opletten. Ja, ja nou, Duitsers hebben... veel meer roken dan Nederlanders. Klopt, maar je vindt geen ene nee. peuk op straat. Ja, maar ze ja, zijn daar ook heel erg streng, hè? Klopt. Ja, dat is het waar. Er moeten meer boetes uitgedeeld worden. Ja. Nou, ik vind veel respect voor die gast door die Paul. Hij is ingehuurd. Hij is ingehuurd door uh, de organisatie. Hmm. En uh, gaat dus, uiteindelijk moet hij 220 kilometer afleggen... om alle straten van voor te voorzien uh, van een, een sweep. En uiteindelijk uh, hoopt hij op de 23 augustus compleet klaar te zijn. Ja, maar goed, nou, bijzonder. Ja. Ja. De komende weken wordt er gewerkt bij de trap... die de vernieuwde boulevard Paulus Lood aansluit op het Badhuisplein... Er komt een rolstoelhelling, die is er eigenlijk al. Maar om het toegankelijker te maken voor minder verlieden en gezinnen met kinderwagens. En de stoep is al eerder opgehoogd, maar uh, ja, het, het is ook logisch om het helemaal te gaan doen. Ik ben heel benieuwd hoe mooi het wordt. Want uh, aan de kant van de fietsenstalling, daar komt dat En die wordt uh, 1,80 meter breed. Dus uh, ik weet niet hoe het dan gaat met de auto's. Of die er dan nog wel langs kunnen, want die konden er langs. Yeah. Maar uh, als dat nu uh, uh, alleen voor uh, rolstoelen is, dan kunnen de auto's daar niet meer langs. Dus dan moeten die dan toch maar weer via het uh, plein zelf uh, erop, denk ik. Ja, ja dat zou ik Verkeersregelaars, een stukje in de sans voor de Skanslees, Draaien over uur, zeker afgelopen maandag. was was bizar druk gewoon. En de twee gasten die er staan. Eentje, ik moet zijn naam eigenlijk wel even noemen. Die is al, al tien jaar. Ricardo Goedemans doet al vier jaar. Ik overdreven, tien jaar. Vier jaar doet hij, al, uh, doet hij uh, de verkeersregel. En vroeger uh, deed de politie dat. Die had met uniform even meer gezag. En hij zegt, nou ja, heel vaak zeggen mensen: van, Waar is je zo te schreeuwen? Nou, omdat jullie niet luisteren. En de politie had dan het wapen waar hij nog even een beetje kon slaan, die korte wapenstok. Dat hebben zij niet. Dus zij moeten met stem verheffen en met aanwijzingen moeten ze mensen dwingen te luisteren en niet over te steken of daar langs te lopen. Hij zegt, uh, ja, het is soms bizar. En als het echt uit de hand loopt, dan maken we foto's van. Automobilisten die vinden dat ze toch nog even snel tussendoor kunnen, bijvoorbeeld. Oh, daar hebben ze het kenteken, ja. Het is al voorgekomen, het is al, kijk hoor, al een paar keer voorgekomen, drie keer een conflict gehad met de politie erbij, de foto's erbij, om de automobilisten dus uiteindelijk te, uh, ter orde te roepen. Ja, uiteindelijk te vragen corrigeren. ze. Te corrigeren. Te corrigeren. Vragen ze, wie zijn nou het ergste in het verkeer? Komt alles weer neer op de wielrenners. Ja, dat is wel belangrijk vind ik dat, toch? Ja, Sorry. je denkt toch met een missie, weet je wel. Met die dikke buik op die nou. wil. Ik moet snel, want ik moet mijn tijd verbeteren. Oh. Nou goed, ik weet niet of het daar aan ligt. Maar die zijn echt, elke keer zijn ze verbaasd hoe asociaal die gasten zijn. Ja. Ja. Oh, je zou een wielrenner zijn, man. Je ja. wordt echt zo gestigmatiseerd. Je wordt ja. aan de kant geduwd. Maar plaats, maak plaats. Hé hey jongens, ja. aanstaande of niet aanstaande... maar op maandag 2 september kan je van 10 uur s ochtends tot ongeveer 1 uur... kan je, je verzamelen bij uh, het fietsspoortunneltje in Zandvoort-Noord. Want dan ga je de, de Zuid-Kernemer op om uh, de Vicente te, te spotten. Het schijnt dan in, een drukke zijde. In, uh, tijd. in, in Zandvoort? Ja. Uh, in in Zandvoort-Noord, dat tunneltje, ja. want daar lopen ze toch niet vrij? Ja. Oh nee, wacht, daar, daar lopen ze door... Daar aan het eind heb je een hek en daar kan je erin. Ja. Oké. Okay, maar je, dat weten heel veel mensen niet echt. Oké. Okay. De Vicente zijn een soort herten natuurlijk. Kijk, ja, ja. Daar heb je de vlogger. Die oh. gaat hier namelijk ook een rommel opruimen. Man ah, met helm komt binnen. Man met helm. Oh, deze En ze zeggen uh, reserveren, aanmelden, wel uh, verplicht via www.nationalpark. Liggenstreepje Zuid, Liggenstreepje Kennenbeland, Oké, okay, leuk. Nou. En uh, neem een wapen mee, Nee, ik Neem een wapen korte wapen mee, dan kan je ze een beetje mee corrigeren. Oh, oh, oh. Precies. Want of met een t ah. erop, weet je oh, ja, oh. wel. Oh, jongens. Okay. Nou, uh, tijd Vierig voor die landen. Vreugde. Had je al wat... Uh, ik heb hem klaar klaarstaan uh, hier. Doet hij het ook? Want dat vind ik altijd de hij vraag hebben Hij zou gelijk moeten beginnen. Start maar, kijk, en, leuk. De gogo's, -go, de go omdat Belinda Kalle het vandaag 66 wordt. Dit is lang geleden hoor. Dit is daar achter de drums. Ja, dat moet zo zijn. Of ik zal kijk kijken wat zo is. Ballina Kaal is vandaag 66 geworden. Het is zo grappig om het videoclipje te het zien is echt de jaren 80, Want de GoGo's. dat was uh, dus uh, deze band. In 1978 tot 1985. Toen gingen ze uit elkaar vandaan. En uiteindelijk zijn ze in uh, 1985 nog een keer bij elkaar gekomen tot 1990. En nu zijn ze pas geleden weer een beetje bij elkaar gekomen. En oh treden ze nog onregelmatig op in Europa. Dus uh, er is nog oh. wel steeds een markt voor de... Go -go's. Ik denk altijd, als ik dat dan hoor... denk altijd als ze hebben zeker nog wat nodig op de pensioen. Nee, toch niet. Want nee, deze Belinda Kaderlijf heeft in de Playboy gestaan. Had ik had dat al gezegd. Een soort. Maar uh, daar heeft ze nog zoveel geld voor gekregen... ...dat ze meteen binnen is. Dat weet ik niet. Uh, maar het okay. grappige is, ze heette de eerste misfits ...en daar drumde oh. ze nog wel. Want ik was op zoek naar Belinda Kaderlijf achter het drumstel. Daar zit ze niet hier. Oh. Maar later, omdat ze een beziekte van Vijver had... ...kon ze eigenlijk niet meer drummen. Oh. Okay. En is ze eigenlijk naar uh, de microfoon gelopen... Oh. ...en dan hebben ze iemand anders oh. achter het drumstel gezet... Ja. Ik, ik hoor er geen verschil hoor, dus maar ik vind het prima. Kom. Heel goed. Het is dus, ja. uh, de zaterdagmorgen en we ja. kijken naar de dingen die spelen in de wereld. En wat hoorden we gisteren nou op het uh, nieuws? Eerst die nieuwe cijfers. Zoals het er nu nu uitziet, groeit de economie volgend jaar harder dan dit jaar. En daardoor gaat ook iedereen erop vooruit. Oh. Klinkt als goed nieuws. Ja. Laten we eerst maar eens kijken hoe dat zit. Dat er meer is om uit te geven, komt doordat de lonen van veel mensen nog stijgen. Tegelijkertijd lopen de prijzen minder hard op dan we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Dat kan ook nog tegenvallen, maar voorlopig gaan we ervan uit dat dit het meest logische patroon is. Oké, okay, het is nog een beetje onduidelijk, maar aan de ene kant hoor ik ook dat, eigenlijk, dat er ook wel iets met de staatsschuld is of zoiets. Ja. Economisch gaat het dan wel beter, er zijn ook tegenvallers. Ja. Er moeten extra miljarden naar compensatie voor te veel betaalde vermogensbelasting, naar de afhandeling van de toeslagenaffaire en naar de opvang van Oekraïners. Mede daardoor gaat er meer geld uit dan er binnenkomt. Oh. volgend jaar 31 miljard. Oh. Oftewel een begrotingstekort van 2,6 procent. Okay, en je dus weet nooit met... of er nog nieuwe tegenvallers komen. Dus met andere woorden, wij worden rijker... Ja. maar de staat wordt armer. Want er ja. zijn nog heel veel dingen... Dus, dus daar zit een belasting ergens nog op terug te komen. Natuurlijk kan niet anders, hè? Ja, ja, ja. Moet er moet ergens voor toch uh, verhaald worden. Dus uh, we rekenen ons nu even rijk, maar uiteindelijk zal het allemaal wel weer een beetje tegenvallen. Maar goed, ik heb niks te klagen hoor. Ik bedoel, ik kom allemaal netjes nee. uit. Maar ja, goed, ik want, ben een vijftiger. Hè? Ja, klopt, want de ja. box 3 van de belasting ligt natuurlijk ook nog uh, onder vuur bij de Hoge Raad. Dus er zal ook wel wat mee gaan, uh, gaan ja. om geld binnen, binnen ja, te Gewoon uh, onteigenen al die ja. mensen die meer te huis hebben. Gewoon onteigenen! Dus de nieuwe minister van Financiën en dat is Eelco Heijnen. Van de oh. VVD die kwam aan de bak. Oh, dan weet, je, weet je het uit je hoofd? Ik weet ja. uh, het niet meer hoor. Ik heb een briefje gemaakt. Ah, Oké. Okay. Uh, ja. En die ja. heeft ja. bij dus jou een nou Ja. En, uh, oh. en hoezo die interesse daarvoor? Want je denkt ook... Uh, nou de ja, tonen? weet je wat het is... Uh, ik, uh, kijk, vroeger wist ik nog wel wie Rutte is. En uh, <laughs> Hugo <laughs> de Jonge en zo. Yeah. Ja, hier heb ik toch wel altijd weer even moeite mee van iedereen die weer nieuw is. Ik denk, wie, wie ben je? Yeah. Wat doe je? ja. De rare vruchten onthoud je natuurlijk wel. De minister van uh, Immigratie, ja, die onthoud je natuurlijk wel. Ja. Minister Faber. Marjolein. Ja, Marjolein onthoud je wel. Het is net of ze uit de een of andere film is losgelopen. <laughs> is de bad guy volgens mij. Oh. Niet. kijk kijken altijd zo moeilijk. Oh, maar moet ja. ik staan? Moet ik hier staan? Gisteren ja. was het een beetje knullig. Ja. Wilt, u voor, wilt u daar gaan staan? Oei, ja, dan ga ik daar staan. En toen ging ze er ook zeggen dat ze echt een walhalla is voor de asielzoekers in Nederland. Ja. En ja. de beelders had allerlei dingen gezegd. En zij was er helemaal mee eens. Er wordt alles geregeld. En de grenzen moeten dicht. En, uh, maar hoe gaat hij dat aanpakken? Ja, daar ben ik niet van. En toen liep ze weg. Ja, maar dat is het leuke. Want uh, gisteravond had je dan zeker duet. Ja? En dat je dan op een gegeven moment dat je een uh, paar aanwijzingen. Er was een, uh, een Pinocchio met een lange neus. Ah. En uh, uh, uh, zo'n uh, mutsje als dat je gaat graduaten. En yeah? dat soort dingen. En iedereen lief gelijk... Rutte! Weet je? <laughs> <laughs> ja, het was dus een dame die ooit met de verraders had meegedaan. Oh, okay. Dus dat is wel heel grappig. Okay. Ja, dat was, okay, ja. wel een basketbalster. Nou ja, je moet even wennen aan de, aan de meneer mini nieuwe ministers. Ja. Maar, dat was ja. wel leuk, want het was ook bij RTL Boulevard... er werd Dries Roelfink uh, interviewde, hoe heet zij? Uh, Marjolein Faber. Ja? Van, Kijkt u wel eens de Roelfinkjes? Ze ja? zegt, nou, ik moet heel eerlijk zijn. Ik weet niet wat je bedoelt. Nee, ik wat je bedoelt. Ik ben veel belangrijke zaken bezig. Je ja. ja. moet het nee. land besturen, ja. Land besturen, ja, dat ga zeker. ik nu doen. Ja, gisteren ja. hoorden we natuurlijk dat... Uh, dit was het ook weer. Hè? Was het ook weer? Ja, we gaan beginnen. Ja, ja maar zeker. Oh, Schoof. Schoof, Schoof Moeten er ook uh, heel veel dingen... die die ze dan weer zegt. Wat had ja. hij nou weer gezegd? Hij had contact gehad met Israël. Oh, jezus. Uh. Wat had hij dan gedaan? Hij had contact gehad. Ja, nou, ik weet niet of dat zo handig mm. is, maar goed. Uh, mooi hoor, als er een ander uh, dan verantwoordelijk is. Ik heb trouwens nog een grappig bericht over ja? uh, ook milieu en al die dingen meer, want er schijnt dus de Hongaarse luchtvaartmaatschappij Wizz Air, ja. die gaat reizigers onbeperkte vluchten aanbieden Klopt. voor ruim 500 euro. Ja. En het is de All-You-Can-Travel-pas. Huh? Het huh? is de eerste soort in Europa. En uh, ze vliegen ook in Nederland van en naar Eindhoven. Maar je moet er snel zijn. En je moet voor donderdag 23 uur... Maar misschien was dat gisteren wel, hoor. Maar je moet je binnen 72 uur naar Boeking... moet je die vluchten uh, doen. En uh, kosten voor bagage en beenruimte zijn niet inbegrepen. Dus die zijn waarschijnlijk heel hoog. Ja, oh, op die manier. Oh, Oh, <laughs> ja. Oké, okay. dan moet je beenruimte gaan kopen. Maar ik vind het wel bijzonder, want... Uh, want uh, ze riepen wist er voorheen door de Britse consumentenorganisatie al uit... als de slechtste Klopt. luchtvaartmaatschappij. Ja. Ja. Want het had al voor de derde keer op rij de meeste vertragingen op zijn naam staan. Ja, ben je ruimte en is zuurstof. Een... Er is geen zuurstof in uh, Ja, dan moet je eerst een tientje erin doen. Ja. En dan krijg echt <laughs> de zuurstof, weet je. Zo. Rustig ademhalen, dan kun je langer toe. En anders moet je even aangeven, als het lampje rood wordt... dan stoppen we weer wat geld erin. Ja. Goed. Blossoms hebben een nieuwe CD uit Gary... Is the new single Perfect Me? Yeah, it is. Is there a Perfect Me. Op een of andere manier hebben ze een leuk contact gekregen met niemand minder als Rick Ashley. Rick Roll. Er was vroeger altijd iets in, uh, op internet. Als hij iets aanklikt, kom je weer bij het videoclipje ja. van Rick Ashley terecht. En uh, never hebben we gewoon give you op. Maar goed, dit is uh, niemand minder als Blossom met de nieuwe single. Die heet Perfect Me. En ze hebben ook nog een single uit, die heet Gary. En daar zit Rick Ashley ook weer in met een soort uh, toneelstukje over een of ander aap die gestolen is bij een winkelcentrum. Heel bizar verhaal. Goed, het is weekend van allerlei festivals. Ja, het festival dit weekend is volop in gang. Ik hoor het aan mijn zoon die overal heen gaat thuishaven. Nou noem het allemaal waar hij heen gaat, altijd met alle vrienden. Heel leuk. En nu willen ze toch weer wat meer aandacht geven. Yes, Lowlands is nu decibel outdoor. Uh -huh. Pukkelpop in België. Nou goed, uiteindelijk heel veel jonge mensen krijgen steeds meer oorschade. Uh -huh. En ik probeer mijn zoon ook altijd. Neem van die oordopjes mee. Ik heb een hele doos daar staan. Steek er een paar. Ja, ja, dat doe ik. Nou ja, uiteindelijk doen ze het niet. Uh -huh. En hij is echt soms bij festivals. Dat staat zo ongelooflijk hard dat ze uh -huh. gewoon vluchten. Dat ze gewoon weggaan. Dan denk ik, ja, dit, is, dit overleef je gewoon niet. Het bloed komt bijna uit je oren vandaan. Waarom doen ze dat? Dat kan best wel een tandje minder volgens dat mij. Dat zou je ook denken. En er staan er weer tips Onder andere, heel veel mensen hebben tinnitus. Ja. Ik heb ook wel een beetje geluid op de oor, zeg ik altijd. Niet echt zo dramatisch, maar wel, er is iets. En uiteindelijk leg ik dat dan ook uit. De trilhaatjes in de oor gaan liggen vanaf 80 decibel. Uh, gaan die liggen en die kunnen langzaam weer herstellen. En zeg maar, als je 80 decibel luistert, 8 uur, dan heb je er echt schade van... En zeker als je 83 decibel luistert, dan kan je dat maar 4 uur per dag doen. Dan komen ze niet meer overheen. Dus er is echt heel veel aandacht voor, voor mensen die dus ook koptelefoons dragen. Als je een hebt, zet noise cancelling aan. Dan hoef je ook minder hard dat ding. Mm. weet je. Dat schijnt ook allemaal die mm. tips. Dus mm. ga okay. eens kijken wat je mm, kan doen. Dan, uh, uh, dat scheelt dan weer. Oké. Okay. Hé hey, jongens, als ik zeg gespierd. Slank. Oh, dat denk ik aan mezelf, ja Een scherpe kaaklijn. <laughs> uh, de druk op jonge mannen die neemt uh, uh, momenteel erg toe. Yeah? Dat noemen ze uh, bigorexia. Nou, bigorexia is een sportverslaving. Er uh, is de obsessie van het kweken van spieren. Neemt bij veel uh, nou, jongeren de overhand. Je sport extreem veel, maar vindt je lichaam nooit gespierd genoeg. Oh, hey. nou, sport is dwangmatig aan het worden en een verslaving... Waar je sociale leven steeds meer onder moet uh, wijken. Nou, de verslavende kant ervan draait om het stofje dat je lichaam aanmaakt tijdens de workout, endorfinen. Aha. Nou ja, het gelukzalige gevoel zorgt ervoor, uh, voor de natuurlijke afkik... Terwijl je je depressiever, eenzamer en angstiger, en onrustig en prikkelbaarder voelt als je niet kunt sporten. Oh, goed, ook niet meer oh, Ik dacht dat ze alleen sporten om juist heel groot te lijken. Want dat is ook ja. te veel sporten. Want die mensen ook die. die uh, uh, anabolen en dat soort dingen nemen. Hmm. Ik weet nog goed dat uh, uh, er iemand ging bij een dokter langs en liet een ketting zien met kralen. Hij zegt, hoe meer anabolen je gebruikt, hoe kleiner je ballen worden. Oh, okay. en, de, en, en deze grootte is dus als jij echt iedere dag zoveel neemt en dus ik zou het niet. Uh, ik zou het een beetje binnen oh. de peiling houden. Oh, Zeker, yes. ja goed. Gelukkig dat ik niet sport, daar kom ik even mooi mee weg. Hé, ja. we, we gaan, we gaan niet, dit zijn allemaal weer smoesjes om niet te kunnen sporten. Ja, ja. Je kan ook normaal sporten hoor. Nou goed, uh, ja, ik, ik moet wel zeggen, mijn zoon heeft zijn auto opgeknapt, is gerestaureerd. Hij heeft een hele mooie Audi-sportversie. Uh, weet ik wel allemaal hoe hij heet. En uiteindelijk kwam die uh, andere auto voorrijden van wat vrienden. En dan stapt de gasten uit en ik, yes, die zijn nog een spier, dat het lijkt wel een stelletje uitsmijters bij elkaar voor mijn o, deur. O, Ja, maar, dus ik, ik denk, het wel... we worden met z'n allen te dik, maar het is niet die doelgroep. Het is niet, dus niet? De, de, nee. niet de twintigers blijkbaar. Nee. nee. nee. Ja. Dus dat vond ik wel geruststellend om te zien. Hiervan. Maar ja, wat dus die zetten, wel... worden al die longen erop gezet, hè? De, de, de, hoe slecht het is en alles. Dus ze roken maar wel ze... steeds meer, ja. Ja, maar of ze, ze, wel, ze, ze ja. zetten niet op die grote potten met anabolen en die steroïden, zetten ze niet uh, Je, uh, ballen test... die steeds kleiner worden. Als ze dat doen, dan zouden mensen misschien ook wel even gaan nadenken. Een hele goede gejaar. ik ga even helemaal weer terug naar vorige, vorige week zondag. Ik was zwaar onder indruk. Phoenix was bij de afsluiting voor Olympische Spelen. Ja! ja, dat heb je gezegd? En bizar gewoon. Die heb je nu meegenomen. En daar kwam ook uh, Kavinski bij. Ze komen allemaal uit Frankrijk vandaan. Ik dat ze even samen werden gevoegd. En één plaat blijft nog wel leuk. Phoenix met ook nog een keer Kawinski en de zangeres hebben we hebben het over Night Call from Drive film. Ik zou zeggen, hier sluiten we maar af dames en heren. Mooi weekend. Fijn weekend. weekend. Mooi Tot volgende week. Tot volgende week. Het race weekend. Hoi. Goeie. You're you where it's dark, but I nowhere near There's something inside you, it's hard to explain. They're talking about you, boy. But you're still the same There's something inside you It's hard to explain They're talking about you, boy But you're still the same I'm giving you a night call to tell you How I feel